Wij beginnen de Zorgerles 107. Vanaf het is een bijzondere avond, het is de avond van Rosh Hashanah, van het, ja, de tweede, straks begint, de tweede, de tweede avond, de tweede dag, eigenlijk de tweede avond, de tweede dag van Rosh Hashanah. Uh, het nieuwe jaar van het universum. En dat is zoiets dat men op dat feest, natuurlijk met een feestelijke stemming moet men van binnen zijn. En eigenlijk dat is de tijd wanneer men rekenschap geeft en balans opmaakt. Ja, Zo'n so balans voor het hele jaar, geestelijke balans van winsten en verliezen in één jaar. Het is altijd winst, maar toch wel goed kijken dat we het eh, niet euforistisch zien en ook niet te depressief. Of zeg zeggen dat, maar goed, zitten mensen die weten meer van, van belastingen en van, van boekhouding. Dus, dat het niet, dat het niet, moet niet overtrokken zijn of zeg dat. Overtrokken rekens uh, dat balans zijn. En ook niet te laten zien dat je zo te veel bescheiden bent in het in jaar dat je te weinig hebt gepresteerd. Wat we hebben gedaan, we hebben gedaan, maar dan altijd kijken naar beter. En wij werken normaal met sfirat, en soms zien we dat. De zoger spreekt over de en dan weer gaat hij over naar Kilim, naar de, zeg dat, naar de letters. En dan weer naar de naam van de schepper. Het is allemaal hetzelfde. Want de taal, deze lettertjes, die zijn speciaal gegeven, dat wij in die lettertjes kunnen we zien de krachten van de heelal. En aan het einde van het jaar, wat doen we? Alles heeft begin en het einde. En tegelijkertijd, het einde is het begin van weer. Uh, er is ook geen einde, maar tegelijkertijd een soort. Uh, een cyclus eindigt. En dat is het jaar. En net zoals er zijn vijf sferot en niet meer. Zo zijn er ook in één jaar. Loopt de mens. Alles wat leeft, het hele, hele hela loopt, de correctie van die vijf algemene stadia in een jaar. Vier seizoenen natuurlijk, dan hebben we ook in onze wereld hebben het vier, vier seizoenen in de natuur zien we. En één als het ware de ketter overkoepelende, verkoepelende, waarin alles, alles zit in de ketter, al die vier, al die vier. En daarom is het ook wat ik gezien had voor deze les: dat het zeer handig, misschien goed op zijn plaats is, om eh, een avondje van mondelingen toeraad te maken. Het is alles komt van de zoger, niets van mij komt. Dus ook dat is zoger wat we gaan nu doen, maar dan gaan we de hele avond samenwerken en vragen stellen en alles dat wij het goed door zullen krijgen, moeten goede in, inzichten krijgen, ook in de katnood, zowel so uh, via de uh, uitgedrukt in sferot als in letters. Dat, je we, dat wij zullen ook verbanden, verbanden zullen leggen met de Torah, op welke manier de Torah is opgebouwd, uit, uit al die letters, hoe kunnen we herkennen in de Torah, dat het om sfeerot gaat, om de krachten gaat, en niet om de personen van vlees en bloed, etc., hoe kunnen we dat inzien, en dat is wil really ik graag, wat, wat ik aan mij dus gegeven is, om vanaf dat te presenteren, nog een keer, bij dat goed gaan we uitwerken, dat, dat wij zien, dat de krachten van het van hilal het de sfeerot en de letters, één zijn, precies dezelfde, ja? En hier heb ik iets opgetekend. Uh, de opbouw van een partsouf, elk partsouf, alles tien sfeeroten is een Die Partsouf is dus tien sfeeroten die verbonden met elkaar zijn naar krachten en die sluiten elkaar in. Alle sfeeroten die sluiten elkaar in. En uh, de opbouw van een partsouf vanaf de tweede. Hoe dat in elkaar zit. En dat is in elke persoon, En eh, ook wij precies op dezelfde manier zijn functioneren al die 6000 jaar. En dan weten we hoe dat zit er. Maar dan hoeven we niet steeds een wiel te ontdekken. De Ten eerste Kilim. In kilim. Wat is een kilim? Er is licht en kli. Ja. Op papier is dat. Kilim zijn de letters. Ja of niet? De letters. De letters beginnen. Met welke sfera beginnen de letters? Waar zijn de... Wie was de kilim? We hebben geleerd de... de, uh, de we hebben ook een lange en grote artikel geleerd. Maar... maar uh, Otijot, de Rababinullah Saba. Herinner je nog? Wie heeft geschapen de kilim? De schepping, hè? Bina, erg goed. Abou Yima, Bina heeft geschapen de kilim. Uh, kilim komen. Kijk, wie was de eerste die uit het hoofd uitkwam? In, in het hele opbouw van. De Wie was degene binnen? Precies. Dus die binnen stapte uit bij de Arigampien. Herinner je, je nog? Vanavond gaan we gewoon werken. Werkavond. Het is niet zoger leren. Het is, het is een feest. En daarom gaan we gewoon ontspannen. Helemaal. En tegelijkertijd heel volledige concentratie. En volledige rust en ontspanning. We gaan gewoon werken vanavond. Al vele vragen zullen voor van, van, vanavond, vanavond opgelost worden. Veel duidelijkheid, helderheid zal komen. En dan, ik denk dat we moeten ook van, van tijd tot tijd ook dat soort avonden doen. Dat wij ook op die manier werk, werk doen. Dus niet alleen nieuwe materiaal, maar ook uitwerken wat wij nog, waar nog vraagtekens staan. Erg belangrijk. Dus... We hebben gezien ja, in de zoger dat, dat de eerste sfera die in de hele opbouw van het Hilaal uitkwam, uit het hoofd uitkwam, was de Bina. Ja of niet? En wie komt uit het hoofd die naar beneden, dus zakt waar naartoe, naar welk gedeelte van de partsoef? waar naar het lichaam precies, naar het lichaam of we noemen dat toch, ja of niet. In het hoofd, altijd in het, in het hoofd zit er geen kilin. Duidelijk, in het hoofd is het keter chogma. en dan en nog, we zullen zien als we spreken dat het in het hoofd geen bina is, alleen maar in het ari in het, maar de rest altijd bestaat, altijd het hoofd bestaat van keter chogma, en drie eerste van de bina. Ja, duidelijk. De zoger zegt het niet, zoger zo, zegt soms, ketter, en, en, en niet meer. Alleen in de Arigantine, dat, dat was zo, uh, uh, zo, zo uh, geregeld, dat die, omwille van de lagere, maar de rest is het zo, ketter, en het bovenste gedeelte van de bina. Dat zit in het hoofd. Ja? En dan de, uh, de rest dan, en dan de bina, die dat zakte naar het lichaam. Een lichaam is het pin, ja of niet? Maar, let op, pin van de bina, of het, het lichaam van de bina, is nog geen, zijn geen kilim. Eigenlijk, het is glibberig, het is nog, net zoals men kan nog niet zeggen van een kind, ja, in een buik, dat het nog in de eerste maand, of in de eerste paar weken van dat uh, in de buik zit, dat het al iets is. Het well, is wel, wij noemen dat wel een kind natuurlijk, maar het is nog niet, heeft nog geen niets, het is nog net als slijm. En zo is het ook de bina, bina is nog geen kilim. Bina is het begin, als het ware van een kilim. Wordt iets aangegeven, maar toch niet, waarom, chassadim is niet uh, kilim, daar waar Chochma begint, daar beginnen ze zich, uh, eigenlijk, waar uh, al mannelijk en vrouwelijk duidelijk aangegeven zijn, dat zijn beginnen kilim te worden, de zeer pin dat zijn de kilim oké, okay? zeer en pin en malgoed, maar dan de ware zeer en pin en malgoed, duidelijk kijk, als we spreken van zeer pin van de bina, of zeer pin van de ketter echt op zijn plaats, dat is geen kilim duidelijk of hoewel, eh, overeenkomsten zijn er wel natuurlijk, waar dan ook, overal waar de Zerampien staat, die heeft vertoond de overeenkomsten met de ware Zerampien. Duidelijk, maar, duidelijk, waarom? Hoe komt dan de Zerampien aan zijn kilim? Natuurlijk, van de Zerampien, van de hogere traptreden, van de, van de hogere traptreden. Duidelijk, in de hogere traptreden is alleen maar een klein beetje aangegeven, dan in de volgende nog meer aan gegeven, en bij de zeer pin, als zelf, dat zijn de ware kilim. Maar de uitwerking van de kilim, echte kilim, die echt gochma ontvangen, voor zichzelf, dat is maar goed. Heel dat? pin ontvangen wel gochma, maar niet voor zichzelf, maar alleen de maar goed, dat is echt de plaats van het ontvangen van de kilim. Dat is erg belangrijk, moet bij ons zijn, dat wij weten, zeer pin, dat zijn de echte kilim. Duidelijk. Dus, wat betekent kilim? Betekent ontvangers. Ja, ontvangers. Zo so ook de, in het schrijfwezen, in het schrijfwezen is precies hetzelfde. Want in de lettertjes, als we zien de letters in de Torah, de letters van de Torah geven de ontvangers aan. Licht en ontvangers. En de ontvangers zijn de kilim. Duidelijk. Dus daarom is het, de hele Torah is opgebouwd. Kijk nu goed wat ik wat... probeer te zeggen. De hele Torah dus, de hele alle vijf boeken van Moshe. Moshe. Vijf boeken van Moshe. Wat betekent dat? Keter, Chokma, Bina, Zirantine en Malchut Dus de, wat, waarover dit? De, de hele Torah dus? Vijf boeken van Moshe. Waarover spreken ze? Ze spreken van de vorming van. De ziel, in het algemeen en in het bijzonder, vanaf de ketter tot en met de, de malgoed. Daarover spreekt de het, Dukte het en niets anders. Eigenlijk, in het algemeen, dus voor het, voor, het hele, voor het hele heelal, want er is geen verschil tussen het algemene en alles bestaat uit het algemene en het bijzonder. Dus alle vijf boeken van Moshe spreken van één ziel. Ja, of men spreekt over de hele mensheid, uh, het uitverkoren volk, maar het is alles in één mens. Absoluut, dat moet voor ons de, uh, onomstotelijk, het onomstotelijke feit zijn. Altijd voor ogen hebben van, het is niet iets wat buiten mij, dat ik leer de Torah, dat het iets... Uh, een geschiedenis, of ook welke geschiedenis dan nog, het is altijd over mij, over mijn ziel gesproken. En dan Moshe gaat, en daar naartoe, en Abraham, dat is alles mijn ziel, de krachten die in mij zijn. Bilam ook in mij. Farao, alles is in mij, in de landen die daar staan. En de tijden die daar vermeld zijn. Want de mens leeft in de wereld, in de tijd, in de ruimte, daar vind je alles in de Torah. Ja, het land... Het land van die, die en het land van Egypte en het land van alles dus het is net zo, uh, als de mens leeft, om de mens te brengen tot volmaaktheid in alle dimensies. Dat is de Torah. Maar hoe kunnen we dat terugvinden? En kijk nou hoe dat, hoe dat zit in elkaar, dat elk jaar eindigt ook het cyclus van het van het lezen van de Torah. Ja? Elke week leest men één of één hoofdstuk uit de Torah. Er zijn in de Torah totaal 42, 52 hoofdstukken. De Torah is verdeeld. Om in één cyclus van het jaar uit te lezen de hele Torah. Een jaarcyclus van de correctie. Precies hetzelfde de mens moet uh, ondergaan. En dat is wat wij doen. En nu is de tijd, in de tijd dat nu kwamen we tot de uh, tot het nieuwe jaar, Rosh Hashanah, en betekent -sha dat hele cyclus nu aan afron het afronden is. Betekent dat wij komen tot de malchut. De zware kilim, daarom is het in deze tijd, de tijd om zeggen um, dat om ...zeer diep in zichzelf in te zinken... Ja, het, ...inzinking in zichzelf... ...waarom het is... De, de, ...de gelegenheid eigenlijk... ...zeer gunstige gelegenheid... ...om welwillendheid als het ware bestaat in het heelal... ...om in deze tijd van het jaar... ...zich zo in te stellen... ...want dat is zo werkzaam... ...werkt uh, dat in het in heelal... In het ...op die manier altijd werkt het zo... En daarom komen we nu tot de malchut. Oké. Okay. Dat uh, kan je ook zien trouwens aan het woord shana. Als je kijkt naar een. Wij leven nu. Ik heb geen plaats meer op het woord om te kijken of te tekenen. Shin. En dan. Shin, Nun. All this is in the, in the, in the, in the, in the, all, can you in the letters. Shana, Shana, Shana is Yar. We, we who, will what is the gematria, there one? We can obtain the gematria uh, from, from the hebben we nog die kaartjes toevallig? Oh, ja. wil ik dat even uh, aan de mensen nieuw geven? Dan gaan we dat? Uh. 350. Huh? 300, 355. 350. 300, 355. Kijk, Shin is, Shin is 300. Hey, goed. 300 Shin. Nun is 50. En hij hey is 5. 355. Dat is, dat is Shana, jaar. Ja? Yeah? En daarom, en daarom heet het Rosh Hashanah, ja? Dus wij leven nu in Rosh Hashanah. Wat betekent Rosh Hashanah? Rosh. wat betekent Rosh? Hoofd. Waarvan begint het? Rosh begint met wie? Met welke sfera? Ja? Keter. Hoe lang duurt het, hoe lang duurt het, hoeveel spheraar moet uh, moeten er nog do doorkomen? Moeten we doorkomen om tot de Malchut te komen? Tien. Tien. Nou, dan Shana, en dan komen nu vanaf die Rosh Shana komen nog nu jud. ja? Yud dagen, dus tien, tien dagen, en nu moeten so we tien dagen nog, en dan wordt het 365. Dus vanaf dus, de Rosh Shana, dus het hele jaar, een jaar duurt het, duurt 365 dagen, tot totdat dat wij komen tot de Roche Shana. Oké? Okay? Het hoofd, ja, Roche Shana. Dat is, is wat wij noemen dat nieuwe jaar. En dan, dan zijn er nog tien dagen, tien dagen totdat dat wij komen tot de, tot de Yom Kippur, de grote verzoen, verzoeningsdag. Verzooningsdag, ja? Ja? Uh, Da in daarmee loopt het cyclus af. Eigenlijk is het vanaf nu al. Maar die tien dagen worden als het ware meegerekend. Mee dan hebben we dan 365 dagen. Oké? Okay? Of dat logisch is of dat niet, maar dat komt wel stap voor stap. Zo so dat leren. Dus nu... Wat ik probeer nu te doen is... Dat is allemaal zoger wat ik vertel. Maar dan probeer ik het eenvoudig en, en, en toch wel krachtig uh, weergeven. Uh, de verbanden te leggen, etc. Tussen een jaarcyclus. Tussen die vijf schirood die wij corrigeren per jaar. In allerlei straptreden. En 365 dagen in het jaar. Ja, Zoals we dat zien, 365 uh, uh, verboden hebben we om dit niet te doen, etc. Dat zijn dingen die. En hoe zit het nu dan met de, de letters? En de letters, nog een keer, dat zijn de ontvangers. En de kilim. Dus door de Torah, wat we leren? Door de Torah. We leren kilim in onszelf, door de Torah, kilim bij ons te laten omvormen. Dat wij door, daardoor het licht kunnen ervaren. Dat is wat wij nodig hebben. Niets anders. In onszelf. Die door, de, door het leren van de Torah. Toepassen de Torah. Dat de, de Torah in ons. kilim, Als het ware. uithoudt uit, uit, Binnen onszelf. En dan kunnen wij dan. Geweldig licht ontvangen. Ja, net zoals. Heb je een stukje van. Kristal. Dat niet uitgewerkt is. Nou daar komt licht niet. Goed daarin. Als je hem goed een kristal, erg goed, of een briljant diamantje, goed hem polijst, nou, dan glimt hij, et cetera, et Het is precies hetzelfde als de mens. En de mens is ook een diamantje, dat maar alleen hij moet wel zijn kans benutten. Oké. Okay. Nu, uh, Adam, toen Adam uh, op, het aard, op de aarde gezet was, en dan zeggen we gewoon, op de aarde gezet was natuurlijk, hoe daarvoor was, hoe, dat is niet zo belangrijk voor ons, maar hij was degene die begon, met hem begonnen, de relatie tussen hem en het licht. De eerste klie, hij, hij had de, het ultieme in zichzelf, en zijn opbouw was, wat, wat, wat was zijn opbouw? Kijk, eerst leren we het zo. Kijk nu naar het midden, in het midden van de tekening, heb ik eerst opgebouwd, opgetekend, hoe de, een partsoef, elke partsoef, eruit ziet. We hebben geleerd, herinner je nog op de vorige paar lessen, twee lessen, dat keter, hoogma, erg belangrijk, volledige concentratie, keter, hoogma in elk partsoef. Is daar boven in het hoofd komt de, het puntje. Maar goed, in het hoofd trekt naar, euh, naar onder de gogma, komt te staan. En daar komt dus volledige sluis. Ja, en daar blijft altijd chassadim blijven. Maar wat onderaan is. Dat is dan geest, het goraatje, het net zo goed, En nou goed, van de hele partsoef. Heb ik niet zo opgetekend, maar dat is. Dus, maar onderaan, alles gaat vormen van zichzelf een hele drie kelim. Kijk wel goed. Heel erg belangrijk wat we nu proberen te zeggen. Dus wat is onderaan? Die, die gaat een partsoef maken. Ja of niet? Waarom? Het hoofd, als het ware, niet functioneert, of niet, niet, men kan geen licht ontvangen van het hoofd, uh, men kan het hoofd niet aansluiten bij het parzoef, en dan hebben we alleen maar drie kilim nu over in elke parzoef, alleen maar drie kilim. Kijk, keter bina is kli bina, en dan, kli bedoel, wij gaan spreken wel van de zeer en pin natuurlijk. Maar anders is, het, anders is het geen kli, anders zeggen we van drie sphierot, Ja, Als het gaat om bijvoorbeeld om chochma, over bina, dan spreken we over, uh, over sferot en niet kelim. Maar hier spreken we van kelim omdat het zeer en pin is. Dus keter, chochma, bina, dat is kli bina. Geest het goede Veret, dat is kli zeer en pin. En net zo goed je is een kli, maar goed drie kli. Waar zijn de overige twee? Die zijn die, die, die, zijn die, die, die twee, die boven, die, die dus niet uh, die, als het ware, gesloten zijn. Die, en daarom, uh, en daarom hebben we die. die uh, daarom is het zo so. daarom doen we het zo so. daarom doen we net een streepje onder de keter een eh, streepje en dan gaan we tellen en hebben we alleen maar drie keer ja dus wat ik bedoel is the kli. Normal, zo, de so, kli. normaal zouden kunnen we zeggen zo dat het kli dat wij drie kilim hebben, welke klie? hoe moet je de tele tellen kilim? Normaal tellen wij kilim hoe? Keter, wij, wij zouden kunnen zeggen, normaal zo, hoe, het licht komt altijd in de eerste klie. welke eerste kli is? Keter, ja of niet? Dus wij zouden kunnen zeggen dat, dat eerste kli keter, chogma, bina, dat is, dat is, is keter, en dan chogma en dan bina. Normaal. Maar, om, omdat, aangezien die de eerste twee het hoofd, keter gogma, niet erbij tellen, dan kunnen we zeggen, we alleen maar hebben drie kilim. En dan kunnen we zeggen, dat dit malgoed, goed, en en bina overgebleven zijn. Misschien is het niet zo duidelijk, maar drie kilim. Omdat gogma en bina licht, lichte wij ontvangen niet, daarom is het drie kilim. Okay. Dus drie kilim, en dat betekent dat in de klei Malchut is het licht nervus, in de klei zeerandbeen is het licht heel en de kli bina is het licht nisema. Uh, Oké, okay. dat is wat we, that is what er bestaat in elke klei en nu zijn er twee toestanden. De toestand van Kadnut en toestand van Gadlut. Uh, in de toestand van Gadlut. Nee, in de toestand van Kadnut. Dat we zo gaan van Kadnut naar Gadlut. Uh, in het hoofd. Wat hebben we in het hoofd? En nu gaan we dat die, die Kilim. Uh, we geven door. Dus en weergeven door de letters. We hebben dat in de zoger al geleerd. In de zoger van Otiot. We hebben geleerd dat de, er zijn 22 letters. Ja? De eerste 9, de eerste negen, sorry, van Alef tot en met Tet. Dat is de kli van, van die welk, Van die partzuf wel van van de partshoof, natuurlijk van Pin, waarom vanaf serenpien beginnen de letters. Ja? Dus, wat betekent dat vanaf serenpien beginnen de letters? Vanaf de serenpien is het al een vaste substantie. Dat is iets wat echt kan nieuw licht ontvangen. Bina is nog, is nog niet echt ontvanger. Duidelijk, daarom spreken we van serenpien. Daarom de wereld heet serenpien en, en ook wat. Duidelijk. 6 plus 1 dat is de wereld. De wereld wat kan vaste dingen ontvangen. Dat is op vaste manier ontvangen. Ontvangen en... en, en niet ontvangen als je het niet wil, maar ontvangen als je het wil, wil en kan. Dat is Zerenpien en wel goed. En daarom de mens ook heet Zerenpien. We zijn net, net zo opgebouwd als Zerenpien. Met mannelijk en vrouwelijk. Stap voor stap komt het wel. Dus kijk, de, hoog, de hoogste kli is Kli Bina. Die bestaat uit negen, spier, negen letters. Van alef, vanaf de alef en tot de tijd. Ja, en dat is dun. Zie je dat dun? Ja, dat is een enkele. Hoe meer, hoe hoger is het qua letter, hoe dunner is het, fijner is het. Ja? Hoe, hoe dichter bij het licht, hoe bij dichter bij één zoof is het hoe zwaarder, hoe naar beneden, hoe zwaarder, hoe meer avijoot het is, et cetera, et cetera. Dus, klibina heeft 9 sferot van, van alef tot tet. Ook in de katnut. In de katnut heeft in het roos, in de roos. En dan drie, drie, sphier, drie, sphier, drie delen van de parzup, die vormen ook dan drie delen. Teterhochma bina, dat is roch, of het hoofd, dan Gest het dat is toch, dat weten we, het licht de lichaam. En net zo goed is zo, is zof het einde van de part zof. Nou, in de katnoet hebben wij negen kilim in het hoofd, in Roos. Welke? Van alef tot 10. Dan in de toch hebben wij 9 kilim ook van Jood tot een tzadi. Ja, Jut is tien, 10 talen, ja, zie dat, van Jut is 10 tot Zadi is 90, zwaarder, zie je dat, dat is dan zeer van de zeer of van de malgoed, of we zeer tien be, uh, onder ogen hebben, uh, bedoelen wij, of malgoed, maar dat zijn de ware kilim, of anders, als wij spreken van iets anders, dan spreken we alleen van sferot en niet kilim. Eigenlijk onthoud erg goed een ding wat, ik, wat we niet altijd uh, verwoorden. Moet je zo so zien, erg goed zien. Belangrijk wat ik wil zeggen is: Kilim beginnen pas vanaf de Bria. Onthoud het erg goed. Waarom? Wie weet? Niet weet, maar waarom denk je? Ik zeg het. Dus de kelim, de ware Kilim beginnen pas in de Bria en, en niet in de absolute. Hoewel vaak zeggen we dat het inderdaad in de Absolute beginne beginnen ze. Maar waarom is het in de Bria? Vanaf de Bria beginnen de Kilim. En niet in de Absolute. Waarom denk je? Wie wil dat in de Gewoon. Ja, onder de parsa, dus onder de parsa van de Absolute, daar beginnen eigenlijk de Kilim, de echte Kilim. De kracht van de Kilim om te ontvangen. En niet in de Absolute. Waarom is het zo? ja de wereld op geschapen. Pina... Ja, komt alvraag niet binnen. Omdat Maar hebben we hebben nog Yitzira ook. Yitzira, we, spreken. we zeggen niet dat het alleen in de bria, Maar vanaf bria, Yitzira, sira, ja, Allemaal kilim zijn er. Dat is tekort. Tekort. Huh? Ja, daar is, is eigenlijk... Maar oké. Okay. Marco zegt dat het echt tekort begint pas. Echt Echte tekort begint in de bria, Natuurlijk klopt het. En waardoor is tekort ontstaan? Wat is de... Wat is het mechanisme van tekort? Waardoor het tekort is het ontstaan in de bria. Nou? Nou, wat, wat, maakt, wat maakt het wat maakt tekort? Wat maakt het verschil tussen een hogere en lagere traptreden? Ho huh? Huh? Huh? Maar welk gereedschap? Wat maakt het... Huh? Nee, maar welk gereedschap? Ik bedoel, hij zegt inderdaad zo so dat in de Bria, Bria is daar begint het echt tekort. Waarom? Waarom begint het? Wat is wat? scheelt? Wat, wat maakt de scheiding tussen de? Oké, de Parsa. Oké, okay, wat staat in de wat staat in de Parsa? Dat is geen lijn gewoon. Wat is de Parsa? Wat is de persa? wat is de Parsa? Wat is de Parsa? Ja. Wo, maar goed staat, erg goed. En als de Malchut, waar overal waar de Malchut staat, wat, daar, wat, wat, wat, wat is dat? Malchut, wat geeft het aan? Stop. Op leek, op leek. Stop. Stop hoe heet het? Hoe heet het? Massage, precies. Oké? Okay? Alles wat komt via de Massage, daar, daar is, hoe heet het? Dat vermindert, ver, uh, vermindert het licht, et cetera. In macro-killing. Waar, waar begint de Massage? Waar begint, waar, de, waar staat de eerste massag, de eerste werkelijke massag? Onder de, de hoogma, van? onder de hoogma, van wie? Van de atselud. Oké, okay, dat natuurlijk. Moet je zo zien. Het is erg goed wat je zegt. Moet je zo zien. In de hele wereld atselud is, wij spreken van de massag, we spreken de massag in het hoofd van Ari Jan Pien, herinner je nog? En wij hadden ook gezegd dat de Massach staat ook in het hoofd. Herinner je nog van Atik zelfs? Dat de, dat de Malchut, de ware Malchut steeg op naar, de, naar, naar, naar, het hoofd, ja, naar het hoofd van de Atik. En daar staat de eerste Massach. En dan ook in het hoofd van de Arichan Bin, die steeg ook daar, de Malchut. Ja, en dan in de yish daar staat... Ja, de, hoeveel Massachim staan dat, daar? En toch is dat geen enkele massach staat, werkelijke massach staat in de Atsilut. De eerste massach, de ware massach staat in de malchut van de Atsilut. De echte massach staat. Waarom, Waarom is het zo? In de hele Atsilut, overal is licht Chokma. Kijk, als wij zeggen dat, uh, dat Chokma komt daar niet, herinner ik nog, we gezegd, in de Arichanpin komt Chokma eigenlijk niet in de uh, zeg maar, daar heb je ook een plaats van Chazé, herinner je nog Chazé van de Arie-Han-Pien en daar staat de werking van de van massach en dan als het ware de, de hoogma kan niet zomaar passeren etc. het is geen massach in de absolute is alleen maar de differentiatie wordt gevormd tussen de traptreden hoe wordt gevormd hoe wordt daar differentiatie hoe hoe wordt daar minder, meer, dikker, groter uh, licht? Op welke manier differentiatie van het licht vindt plaats in de absolute? De, de hele ontwikkeling van uh, de boom des levens is om meerdere differentiaties te brengen. Ja, duidelijk, om heldere, meer definieerbare entiteiten te creëren dan wat eerder was. Duidelijk, alles moet komen, zo op de manier, zo la hoe lager, hoe meer vaster, hoe meer individueler, hoe individueler komt het uit, duidelijk. ook hier op aarde hebben we precies hetzelfde, de massa die gewoon loopt achter de, weet ik veel, achter de, de uh, iemand, weet ik veel, een, uh, iemand aan, achter de geestelijke of weet ik veel, allerlei andere dingen, Zee, en, en, en zichzelf kunnen ze niet ontwikkelen, duidelijk, en, uh, en die zegt, nou, en nu moet je jezelf helemaal met die, met die spijkers, helemaal om, om, om, omgordelen ja, zichzelf, en met een boom, en ga daar ergens om jezelf aan Ja, Wie doet dat en gelijk, iedereen wil dat, de leider wil dat zeggen, zo, so, boom, boom, zo so is het, geen individualiteit, duidelijk. En dat is. En. Zo so is het ook, de mens hier op aarde moet individueel, absoluut individueel, vast zichzelf maken, dat die individu wordt. Dat is waar wij aan werken hier ook bij de Kabbalah: uh, dat wij geen reisjes maken voor ergens naartoe. In een hotelletje, dat wij daar allemaal, allemaal als één pot nat, allemaal mooi, mooi lekker uh, samen doen, allemaal dat, het, het brengt nergens, het brengt niets aan de mens, absoluut niets. Be behalve misschien natuurlijk een beetje meer kater, een beetje zonde, veel meer zonde. We hebben dan meer zonde gedaan, want, het is, want ik weet wat ik zeg. De zoger vertelt ons, de mens moet erg opletten voor twee dingen wanneer die erg blij is, wanneer helemaal, of is, dus helemaal, helemaal zo blij is, zo gelukkig is, dat is erg gevaarlijk, <laughs> daar moet die erg op, opletten, opletten zijn, want daar, daar, hoe heet het, uh, loert, op de vloer, die, citra Achre. die wil graag, die houdt lekker, vindt het zo heerlijk lekker, mens die, die echt, verheerlijkt zichzelf, of die lekker zichzelf voelt, dan direct de wilde grachten opeten, die citra agra. En nog een andere soort toestanden is waarin de, waar de citra agra oploert. Dat is een tegenovergestelde, wanneer de mens depressie heeft. Ook daar geniet, geniet, de citra agra. Ach, geweldig, als een mens depressie heeft. Dus niet gewoon rauw, rauw normale rauw heeft. Ik bedoel, niet ter, ter, ter neergeslagen... Als, je terneer, als iemand terneergeslagen neergeslagen is, dan betekent dat de citra achra smult van jou. Of als je dan helemaal van jezelf geniet, als weet ik niet wat, net zo geweldig, ook daar smult ook de citra achra van jou. Dus mensen moeten erg opletten. En bij dat soort bijeenkomsten natuurlijk. Dat zij in de zaal komen, en daar komt een paar, een, een vele daar sterren van Hollywood of wat dan ook. En dan nog de goeroe, de grote goeroe, dan verschijnt zo. Oh, en dan ook de, nog een op het, op, het, op het scherm, daar komt iets geweldigs. Nou, dan is de Citra Agra van de eerste rang, van de ministerie, van de, van de, zeg ik, de, de, hoge, de hoogste aanklager. ...is daar ook in de zaal aanwezig... ...op de eerste rij CD. Duidelijk, dat zeg ik jullie ook. En daarom, daarna komt alleen maar Kater... Daar ...van die... ...van die overeenkomst... ...maar terwijl zij daar zijn natuurlijk... ...voelen ze zich natuurlijk... ...super, super. Maar goed... ...ook ik ben... ...ook ik ben gewaarschuwd om geen... ...om niet meer... ...opletten dat ik ook niet meer... Uh, ...andere... Zelfs op een vriendelijke, op een leuke manier aanval. Dus let ik ook een beetje op. Ik ben de gewaarschuwd. Dus zeg ik ook aan mijn vrouw dat ze moet opletten. opletten want ik ben ook, moet ook mijzelf ook flink corrigeren wat dat betreft. Zie je? Ik zeg het eerlijk. Dat jullie zien dat ik niet, en de, dat ik niet een, een, een, een heilige zo ben. Ik heb ook een probleem. Omdat daarin dus boven komen, eruit komen dan alleen maar... Zeg hem zelf, als zelfs als ik het goed bedoel, ja, moet het erg voorzichtig daarmee omgaan. Oké, okay, we gaan verder. Massachim, erg goed. Maar ook dat is belangrijk. Massachim opbouwen, massach op te bouwen om anderen niet aan te vallen. Of niet projecteren op hun anders. dus is ook, daar heb je ook massach nodig. Maar in absoluut zijn er geen massachim. waarom is niet? Wat, wat is dan wel? Gro uh, er bestaan vensters. Vensters ja, betekent een grote opening en kleinere openingen. Bij de Bina is het een grote opening waar het licht naar beneden, naar beneden komt. Bij de Serenpien is het wat kleinere opening. Ja, dat soort verschillen, maar is een, dat, is, dat, maakt, dat maakt dat de ene traptrede minder is, minder ontvangt als het ware dan de andere. Ja, minder intensiteit, minder kwantiteit, etc. cetera. Maar geen Massachim, onthoud het wel. Als we spreken over Massachim in de absolute, is alleen maar aanstippelingen, ja, aanstippelingen van de, de Massachim. Eigenlijk, contouren als het ware van de Massachim. Maar de Massachim begin beginnen pas in de Brija, onthoud het heel ja, goed. Daarom de ook de ware Kilim beginnen pas in de Brija. Even tussendoor, dat je het goed begrijpt. Maar, dus, uh, in de katnoot, we hebben gezegd, in het hoofd zitten 9 kilim, van 11 tot ted. In de tocht zitten negen kilim, dat is, oftewel, toch, tocht, klize, rampieen, kan je zeggen, zitten 9 kilim, van jut tot sadi. En dan hebben we nog hoeveel kilim over... In the hebben eh, we nog vier kilim over in de sof. Van koef iedereen heeft zo'n kartje nu Van koef tot tot zadi. En dat zijn allemaal de normale letters en hebben alleen maar 22 letters. En omdat de normale toestand, de normale standaard toestand van alles wat leeft, is katnut daarom. Zien we, zien we in het alfabet alleen maar 22 letters. Dat is katnot. Eigenlijk alleen 4 letters hebben we, 4 spheerrot hebben we van de, van de uh, in de malchut Dan hebben we totaal, hebben 9, 9 plus 4, hebben we 22, 22 letters. En die 22, 22 letters, die komen van de zeer pin. Onthouden. En Zeran Pien geeft die aan de Noekwa natuurlijk. En als wij zeggen dat dit. Oei, oh, sorry, wat heb ik gezegd? Dan hebben we Zeran Hebben we 9, 9 en 4. Ja? Roos hebben we 9 kg. Ook Zeran ook ook al goed. 9, 9 en 4. Dus de malgoed van de Zeran heeft 4 kg. En als wij spreken van de malgoed, dan mal goed heeft ook. In de Roche heeft negen kilim, in de toog van de Malchut is negen kilim. En in de sof van de Malchut is vier kilim. Dus in de katnoot zijn er 22 letters. Nu is het zo. De 22 letters is een katnoot. En wat is de katnoot? Welke, licht, welke lichten zitten, uh, uh, uh, behoren bij de katnoot? Wat is, wat is überhaupt de toestand van de katnoot? Is het rechterlijn, is het linkerlijn, is het middenlijn. Wie is dat? Huh? Rechterlijn. Nee, dat moeten we goed weten. Katnoot is altijd de toestand waarin de rechterlijn, of een wat een rechterlijn kan zijn. Deelik, als we spreken van rechterlijn, betekent dat er daar tegenover is ook linkerlijn. Ja, en niet alleen één lijn is. Dus als er spra sprake is van katnoot, of van de rechterlijn, precies hetzelfde, dan betekent dat de mal goed is opgestegen naar onder de gogma, en alleen maar twee kilim zijn overgebleven, ketter en gogma aan de kilim, en de lichten zijn nefesroeg, oké, okay? nefesroeg, dat, dat is beide, dat zijn licht chassadim, dus twee dat zijn licht chassadim, uh, alleen maar nefes, en licht uh, licht, en, uh, licht uh, uh, uh, roog is ook chassadim. En uh, chassadim een beetje uh, lagere chassadim en een beetje hogere chassadim. Maar allemaal chassadim. Twee soorten chassadim, maar oké. Okay. Dus, en nu let op, erg goed. Belangrijk. Dus die 22 letters van de alfabet, die letters we hebben gezegd, dat is zeer en pin. En de, de is ook de Torah. De Torah is het is wat van boven, van de zeerantin kwam hier op aarde, als het ware opgevangen werd, met alle wetmatigheden van de zeerantin. Dat kwam hier op aarde. En dat is verwoord, de Moshe kon dat wel gewoon. Hij maakte zichzelf zuiver, hij had het natuur, hij had een, een, een gewone een, een gave natuur, deze man. Hij was geboren, en, ja, iedereen zag het wel. Hij was geboren zo. Zelfs so ja, de prinses van Egypte. Wat, we zullen leren wat het allemaal is. Dus zij zag hem en zij zag hem, hij lag in het wiegje. Ooit oh, dat in het dat, dat zo'n. Huh? Mandje. En zij zag dat hij. Dat hij, dat hij gaaf, gaaf kind was. Ze zag ook dat hij ook besneden geboren was. Want besneden betekent zonder klipot. En hij straalde uit. Dus hij was gewoon alle capaciteiten had om uh, de, uh, de Torah te ontvangen. En de Torah is dus de Zeeranpin, uh, dus de eigenschappen van zerantin die kwamen hier op aarde, die verkregen de structuur uh, naar Kilim en alles, en dat is opgebouwd in woorden. En right? moshe heeft dat alleen opgeschreven, was alleen maar één aan een, in één, alle letters gewoon achter elkaar achter elkaar stonden. Zonder zij te definiëren, zonder zij zonder ze te zeg je dat, van elkaar af te scheiden, zonder de woorden van te maken. zinnen. En dat was niet zo. Gewoon al die lettertjes had hij gewoon opgeschreven aan elkaar. Maar ook dat is, we zullen alles leren, alleen maar geestelijk. En niet kijken naar Moshe als ergens. Een fysiek of iemand buiten iemand dat is. Want ook in elke mens zit die Moshe. Dus die 22 letters, let op. Die 22 letters, dat is dan de katnoet. Of de rechterlijn. En dat zijn de chassadim. Oké? Okay? De chassadim. Waarom? De rechterlijn, chassadim. 22 letters. Maar er bestaat ook nog zoiets. So en we zien wel dat die, dat die Malchut, of de Sof, van de Kilim, heeft alleen maar vier Kilim. Dus vier, vier Svirot, als het ware, in de Kilim, of Kilim kan je zeggen, of vier, vier ja, ik heb geschreven Kilim. We hebben ook Svirot, dus in de Sof zitten alleen maar vier. En dat is dan Gadlut. Maar hoe komen we dan aan Gadlut? Altijd moet gadluut ook zijn. Nu en dan moet het wel regelmatig gadluut zijn. Weer Gadloed, Gadloed is alleen maar het stadium, normale toestand is katnut Maar steeds moet wel gadluut komen. gadluut heeft impuls, creativiteit, vooruitgang, die eruit haalt, weer nieuwe dingen. Het ja? is net als na een storm: storm en dan weer gaat het weer opleven, etc. Uh, nou, kijk goed. Um, wat er ontbreekt, kijk, ontbreken alleen maar die 5 kilim onderste kilim van de sof aan het einde ontbreken die 5 kilim, eigenlijk ja, 5, dus 22, en er zijn ook nog 5 uh, sofiet, 5 eindletters in, in het alfabet, dat zijn. Wat ik heb hier links opgetekend. K uh, kaf of gaf. Kaf of gaf. Nee, ja, gaf. Dat is, is een bijzonder puntje. Gaf, kaf, gaf. En die is. Die is 500. Zoals so, je ziet op dat kaartje. Wat je hebt. gematria kaartje. We hebben aangemaakt. Die is 500. En dan mem. Kijk nou. De mem. Die vierkante mem. Eind mem. Die is 600. En dan nu lang, allemaal lang zijn ze geworden. En waarom? We zullen leren. 700. En P, lange P, is allemaal lang. En dat is 8. En, en, en zadi. de laatste, is 900. Dus in de Gadlut, in de Gadlut, in de van Gadlut, heeft Ziran Pin of nu qua. 27 letters, oké? Okay, iedereen ziet het, dan er komen dus erbij, bij die 22, komen nog die vijf, vijf onderste Svirot of Kilim bij de Sof, Heilig? daarom heeten ze ook Sofit, Sof, ze behoren bij Sof, niet, niet zomaar, men denkt zo so eind letters, wat is eind, Sof betekent omdat zij Sofiet zijn. Ja, iedereen begrijpt het? Dus vier letters, welke vier letters standaard heeft Sof? Kouf, ja? Kouf, Resh. Shin en Taf. Iedereen ziet het? In de Sof, normaal, zitten welke letters? Vanaf de honderd, vanaf honderd, en dat is dan Kouf. Uh, oh, hier heb ik, ja, kijk. Keter. En nu gaan we bekijken die, die sferot van de sof. Nou, als je kijkt naar de sferot van de sof, dat is voor ons nu interessant. Want daar die, die, vandaan komt dit extraatje. Wat er niet is in de katnoet. En nu goed, goed kijken wel Belangrijk wat we. Be, dat ik dat dit iemand komt. Uh, yeah. Kijk nou, wat komt nu extra? Let op. In de katnoet. What is Godlud? We will say to What is Godlud? First, what God is Godlud is. First of all, the Rhineland are not counted. The Rhineland. New Godlud, Kreichwein, new Godlud. Do the extra letters, five letters, that we know more than Sophie. Sophie letters written Sophie. That is K Sophie, M Sophie. Non-Sophiet, Per-Sophiet en Tzadi-Sophiet. Waarom heet het eens Sofiet? Eén letters. Maar ook omdat zij behoren tot de SOF. Daarom heet het ook Sofiet. Deilig. En wanneer verkrijgt men die vijf letters? In welke toestand? Huh? In rechts, links. Eerst Link, huh? moet de links komen. Nee, ja maar eerst moet de links komen. Ja? Dus wanneer, wanneer in de link, in de linker lane, wanneer men hogemaa ontvangt, dan komen die 5 letters extra. Dus die, die vijf five, die five extra letters komen dan in die gatloot. Oké? Okay? Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dat is dan de linker Normaal. d 5. Daarom op dat plaatje wat we hebben zien we dat die en dat is dan de gogma, zij leveren de gogma. In hen wordt gogma ontvangen. Begrijpt u? Voor hen, in hen gogma wordt ontvangen. Dan zien we dat de, link, dat de rechter leidt, zoals bij ons op ons gematria kaartje. Uh, misschien kan je dat ook doorgeven. Ik misschien ook de kaartjes aan die dames, voor die onze dames... Oké, okay, heel goed. Uh, oh, nee, hebben we hier. geef het een paar van die uh, van die namen aan onze dames dan. Dus, uh, heel goed. Dan, okay. dan, we zien dat de rechterlijn, zien we daar, t ja, 22 letters, zie je dat? En in de linkerlijn hebben we zo'n crème of zo'n paar, huh? Brian, Brian en Brian, Daar hebben we die vijf die zijn de linkerkant. Daarom als je kijkt naar zo'n plaatje... als je ergens in de file blijft staan... kijk naar dat plaatje... en dan zie je rechterlijn, linkerlijn... en zie je ook die... en verbind je die letters... met die getalen. Belangrijk dat jij die uit het hoofd gewoon kent. Maar niet gewoon leren als op school... maar gewoon verbinden ze met elkaar. Dan heb je de rechterlijn... dan heb je de linkerlijn... en er zijn ook de manieren... we zullen al later leren... Op welke manier wordt ook de middelste lijn gevormd? Natuurlijk door die, ook door de toevoegen van die vijf letters wordt natuurlijk ook de middelste lijn gevormd. Duidelijk. Begrijpt u, rechts en links, chassadim en quorot, dat moet het op die manier opgebouwd worden. Als we, zo zien, als we het nu zo zien, dat in de, in de Gadlood hebben we dan 27 letters. En als we nu naar de Torah kijken, naar de tekst van de Torah, en niet alleen naar de platte vertaling zoals men ons vertelt, ook dat is goed, maar wij kijken dan met andere ogen. Dan kunt u u voorstellen dat als iemand de Kabbalah doet, en meer en meer Kabbalah doet, dan hoe gaat de mens dan de Torah leren? Begrijpt u? Dan, ja, dan ik kijk bijvoorbeeld, dan zie je dat dat ergens die, die letters zie je ook, dat eindletter zie je, dat die kaf, en dan zie je die, de mem, al die andere, die eindletters, het is niet toevallig dat die ergens daar en dat M dat die eindletter sofiet staat, et cetera. dan zie je die verbanden, dan zie je dat it, uh, zie je waar het zit, in het parsoef, wat we leren, want de Torah spreekt geen woord over onze wereld, geen woord over het volk Israël, van vlees en bloed, dat, dat of dat, weet ik veel. Het volk natuurlijk moest wel absoluut gehoorzamen aan deze wetten. Waarom? De eeuwigheid werd gegeven in handen van dit volk. Dus ze moeten het doen. Het is, is stikken of slikken. Duidelijk, het is niet dat het volk kan, kan kiezen. Eigenlijk niemand, dat kan, niemand kan dat kiezen. Maar de anderen nog, nog, als het ware, ervaren dat nog niet. Maar het is zo, het is of dat of dat, het is niets anders. Alleen daardoor kunnen we tot vrede komen. En niet... Uh, Kabbalah is gegeven voor vrede. Wat? Oké, okay, natuurlijk is het... Klopt het wel. Maar alleen de mens moet aan zichzelf werken. En geen religie. Kijk, kijk naar zo'n uitzending. Nu begin ik weer. Een uitzending. Een uitzending. Maar even. Uitzending, wordt gezegd... Dat is de joodse religie. Ja. Kabbalah uh, behoort tot de joodse religie. Oké. Okay, het is geen... Het is... Dat heeft niets te maken, het is Joods geloof. Okay. Ook dat is trouwens, en kijk, hoe eindigt, het de, de, hoe eindigt deze uitzending, het, de leuke, dat het is nog niet door de tijd, de, de kwestie van, ja, van tijd, wanneer, wanneer, je gaat, wanneer je genoemd wordt, ja, zal nu, genoemd worden Esther of Joop. Of Job, ja, dus iedereen, het is erg mooi wat ze zeggen, ze begrijpen het niet. Het is ook een, een, een profetie, wat aan hen in hun mond gestopt was. Wat betekent dat? Het is nog een kwestie van tijd totdat uh, de mens uh, Israël zal is worden. Heerlijk? Niet Jood hoef je niet jezelf te besnijden of iets anders naar de te gaan. Heerlijk? Maar het is nog een kwestie van de, even totdat elke mens uh, in zichzelf Israël zich gaat aanhechten. aan Israël betekent aanvaarden, de boom, de slevens. Dat is alles wat nodig is. en Niet jezelf bekeren tot iets anders. Ja. Huh? Nog één woord uit. Dus niemand, kijk, niemand, nog één, nog twee woorden. Dus niemand is, niemand is, uh, niemand is verplicht om dit of dat, of dat te doen, absoluut niet. Kijk, vanochtend, uh, mijn vrouw die stond er, vroeg op, ik ook, vroeg op, en dan zei ze tegen mij, ik, moet, ik wil naar de synagoge, ik ga. Ik ging naar de Portugese synagoge, mijn vrouw ging. Ik zou voor geen geld gaan. Ik bedoel, interesseert mij niet, niet dat het verkeerd is. Ik bedoel, het niets verkeerd. Dat het maar het interesseert mij niet, waarom niet? Ik zou daar absoluut willen naartoe gaan. Graag. Maar als ik daar kom, wil ik niet dat zij praten. Dat, niet dat zij mij irriteren, mij. maar dat men niet praat. En dat men aan mij ook geen eer beweest. Dat men mij, mij, mij met rust laat. Dan zou het wel gaan. Dat alleen gewoon zo met het oh, oog, met het oog zo, niet eens mond open doen maar gewoon even knikken met het hoofd om mee te zien geweldig, dan zou ik wel gaan zo, waarom is zo gaan, ook niet dat want het is allemaal een kwestie dat men kan erg gemakkelijk door de massa het massagevoel uh, meegaan en dat is jammer van de tijd maar als iemand gaat, doet het wel moet je dat zelf weten en nu gaan we een pauze maken, lekker individuele pauze, koffie, thee